meisjes vaak getuigen zijn van overvallen, bijvoorbeeld door jongens met wie ze omgaan. In zijn lancering drie maanden geleden zijn er ruim 160 serieuze tips over overvallen binnengekomen. Dat is een stijging van meer dan 40 vergeleken met een jaar eerder. Of de toename echt aan meisjes is toe te schrijven is niet na te gaan, omdat de meldingen anoniem zijn. Volgens de stichting staat het wel vast dat de campagnefilmpjes op onder meer MSN en Hives veel zijn bekeken. In het oosten van Afghanistan zijn vijf Poolse NAVO-militairen bij een aanslag om het leven gekomen. Volgens Poolse media reed hun auto op een bermbom. Drie militairen waren op slag dood, de andere twee bezweken in een ziekenhuis aan hun verwondingen. De Polen reden in een konvooi toen de bom afging. In Afghanistan zijn 2500 Polen gelegerd. 73 proefapen van Organon mogen met vervroeg pensioen. MSD, het moederbedrijf van Organon, draagt de dieren over aan de stichting Apen in Almere. De Java-apen zijn als proefdier gebruikt en het was het eerste bedoeling dat ze naar een nieuw bedrijvenpark zouden gaan. Dat is opgezet door oud-medewerkers van Organon. Maar die verhuizing gaat niet door omdat aandeelhouders er niets voor voelden. Daarom heeft MSD gekozen voor de Stichting AAP die exotische dieren opvangt. Ook de Abfacabo roept leraren in het voortgezet onderwijs op om maandag 9 januari te gaan staken. De kleine bond leraren in actie deed dat al eerder. De staking op de eerste schooldag van het nieuwe jaar is een protest tegen het verhogen van het aantal lesuren van 1000 naar 1040. En tegen het inkorten van de zomervakantie met een week. De bonden vinden dat onaanvaardbaar en willen dat met de staking in het voortgezet onderwijs in januari duidelijk maken aan de Eerste Kamer. Die stemt begin volgend jaar over het plan van minister Van Wijsselveld. Het weer dan nog, vrijwel overal droog. Alleen in het zuidwesten en westen kan het soms regenen. In het noordoosten schijnt af en toe de zon. Het is 5 tot 8 graden. Morgen bewolkt en vooral in het oosten regen dan maximaal 10 graden. Dit was het animation. Dit is John Sohoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de Ringweg Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad, 2 kilometer voor de Koentunnel En tussen Oud-Zuid en Diemen staat vier kilometer na een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle reistoken weer open. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Daar staat tussen knopend Weert en Afrit Dendel 3 de drie kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 Maar er is nog nooit een gewas gevonden dat de mensen kan laten lachen. Mijn vraag luidt nu. zo er werkelijk geen gewas of plant die het lachen opwekt te vinden is? Kunnen de kopstukken mij dan daar een verklaring voor geven? Of bestaat er wel een lachwekkend gewas? Ja, ik heb thuis ook een paar van die dingen. Je kunt ze kopen in Aalsmeer. Het zijn bollen. Oh. Uh, ze zijn wel een beetje duur. Moet ze dan ook apart kopen? Het zijn uh, losbollen. Om oh, een losbol... Meneer wordt altijd vreselijk gelachen, maar ook altijd als hij eerst dood is. Als ze nog bloeien, vindt niemand in de familie er iets aan. Wij hadden ook een losbollende familie. Hij begon met een snoepwinkel. Toen hij de voorraad had opgegeten, ging hij over op vuurwerk. En... Dat heeft hij ook in één avond in de lucht geschoten. Dan is hij Sinterklaaspakken aan verhuren. Maar hij geloofde er zelf niet meer in. En toen ging hij eindelijk naar Indië als koloniaal. Hij trouwde daar met een baboe. Een ogenblik scheen het of er van oom Frits iets terecht zou komen. Mijn vader plakte de baboe al in het familiealbum... Maar een week later trouwde oom Frits weer met een baboe. Ook deze heeft mijn vader nog ingeplakt. Maar in de loop van het jaar kwam die lijm tekort. later heeft mijn broer uh, het album weer bijgeplakt met de kleinkinderen van oom Frits. Wij schudden nog dat het te duur zou worden maar het viel mee want op 100 albums kreeg je 10% korting ja, het blijft onafvolgbaar God, Godfried Bomans eh, problemen verdwijnen waar de kopstukken verschijnen en al zijn eh, bijdrage aan deze programma's zijn op een LP gezet in de tijd eh, lachen met Bomans en dat, eh, daar hoorde dus weer een een fragment van dat heette: Zijn er uien die doen lachen? Nou, u weet het, tussen, Die zijn er niet. Heel makkelijk. Um, gaan we gaan weer door met ons haardvuurprogramma, uh, kampvuurprogramma, dames en heren. Uit die prachtige uh, rekjes van, uh, van Jan Wemmer die hier staan. Uh, er zijn honderden singeltjes. Uh, het enige nadeel is. Ze kraken een beetje. Ook de volgende. Dat hoort erbij. Dat hoort erbij. De Swinging Blue Jeans en Good Golly Miss Molly. Good Golly Miss Molly. Roemrucht de tijd dat de Beatles pas begonnen waren. 63, 64. En toen had je natuurlijk een hoos aan verschrikkelijke, aan verschrikkelijke leuke bandjes allemaal. Uh, Dave Clark, Five Swinging Blue Jeans. Uh, al dat soort uh, bandjes. Die allemaal een beetje in, de, ja, in het voetspoor van de Beatles uh, succes kregen. Nou. Dit was hem dus. De swing Blue Jeans. En met een oud Little Richard nummer. En dat heet Good Golly Miss Molly. Weer een hele grote sprong naar een plaat die uh, uh, eind jaren zestig uh, een hele grote hit was. En wekenlang ook in een een stond in de Veronica Top 40. Want dat was toen de enige uh, toonaangevende uh, hitlijst. En uh, als het daar een stond was het ook wel goed. Barry Ryan. Hij maakte oorspronkelijk uh, deel uit van een duo. Dat heette Paul en Barry R Paul en Barry Ryan. Maar dat, uh, dat duo dat uh, dat uh, dat had niet zo'n succes tot Barry een solo single maakte en toen maakte hij gelijk een knaller. Hier is hij, Eloise. the way Van de plaat blijft het. Arrangement, technisch, ook gewoon muzikaal. Fantastisch nummer. Eloise van Barry Ryan. Uit de uh, 60s. De volgende is. Uh, weer veel ouder. Die gaat weer helemaal terug naar het begin van de 60e jaren. Maar dat heb je met zo'n rek van Dus ik denk dat. Uh, alles een beetje uit de periode 1955 tot, uh, zeg maar, 1970 is. Dan hebben we het wel een beetje gehad, denk ik. Het volgende is een heel oud liedje van een... Uh, <clears throat> ik geloof zelfs dat het, ooit, dat het nog een songfestival liedje is geweest. als ik me goed herinner. Van een Engelse duo, dat heette de Allisons. En het liedje dat vraagt of je er zeker van bent. Oftewel, Are You Sure? Is zijn niet Allisons. It's hard but I won't through Are you sure you won't be sorry? Comes tomorrow You won't want me back Het is toch makkelijk dat ik nog wel een vrij goed geheugen heb. Het was inderdaad ja. een Engelse inzending van het Eurovisie Songfestival in 1961, dit liedje. Ze wonnen er niet mee overigens. Um, maar het is wel een leuk liedje. Uh, in de tijd dat dit soort duo's heel erg in waren. Denk aan de Blue Diamonds, denk aan de Everly Brothers en ook The Allisons natuurlijk. Volgende nummer is een, uh, een oud singeltje ook weer groot geworden eigenlijk dankzij Radio Caroline. Uh, een van die piratenzenders voor de Engelse kust want die uh, promoten het singeltje nogal behoorlijk de man zal later nog wereldberoemd uh, worden met zijn uh, Kenner bij candlelight, wat natuurlijk uh, model stond later voor het programma candlelight Waar het nummer gebruikt wordt Maar dit was de voorlopende van de eerste single van deze man Voor zover ik weet Althans de eerste single uh, waar ik uh, in de tijd uh, mee kennis maakte Via dat beroemde piratenstation. David McWilliams En het nummer heet The Days of Pearly Spencer Je moet wel even Dit, uh, dit is zeg maar heel oud deze muziek Ja Want onze luisteraars oud. zijn heel jong Oh Ja die zijn zeg maar 3, 4, 5, 6, 7, 8 jaar oud Die uh, nu zitten te luisteren Dat vind ik yeah. wel grappig Nou leuk dan Ja toch Ja Zullen ze hem kennen, denk je? Nee. Nou, we gaan het proberen. A tenement, a dirty street Walked and worn by shoeless feet In silence long and so complete Watched by a shivering sun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 David McWilliams. Echt, maar, dan krijg ik een 7, telefoont... Mag ik even? Nee. krijg ik een telefoontje. Dat er gewoon twee luisteraars helemaal boos op zijn. Omdat ik geen naam heb genoemd. Belachelijk hè. Maar ik zal het goed maken. Met Lily en Puck. Want anders. Uh... Ja het is, het is toch de dochter nou, van wat? mijn werkgever weet bijvoorbeeld. Weet je wat? Ik nou ik vertel. Ik zal het helemaal goed maken. We gaan deze voor Lily en Puck draaien. Ja? Ja die gaan we voor Lily en Puck draaien. <laughs> Is die, <laughs> die toepasselijk of is die niet toepasselijk? <laughs> uh, die is mooi. Die is heel mooi. Nou, Lillian Puck, let op. Die is speciaal voor jullie. Daar komt die. Als die te horen is, mag <laughs> het zalt er wel. Ja. Hello, Johnny. Yes, it's me and I'm alone! Ja, voor Puk En weet je dat andere meisje ook hier? Lily Oh, Lily pik en oh. Is maar goed Dat Puk geen pik heet Is dat Pik en Lily geweest? Nee, oké, okay, duidelijk Oké okay. Goed, hè? Je moet een groet hebben van Lily Of welke Lily? Pik en Lily, Lily. Oh, Dat is gemeen Goed zo. Nee, hoor. Zullen, we, zullen we daar ook een rood doekje kunnen vinden of niet? <laughs> Nou, laten we nou even muziek gaan draaien. Want het wordt nu te geloven. De menigheid slaat een beetje toe. Laten we nog even serieus aankondigen, dames en heren. Dat u kunt stemmen op onze jaren top 20. En het gaat om een jaar top 20. Het gaat dus om de platen, de LP's die wij het afgelopen jaar hebben gedraaid in onze uitzending. En daarover gaan we een top 20 samenstellen. Of tenminste niet wij, maar u. Als u wil. U kunt stemmen. U kunt uw eigen top 5 indienen. Uit die lijst die te vinden is op Vinyljaren webclick.nl Daar staat een grote lijst van 81 platen die we gedraaid hebben dit jaar. En uh, daar kunt u dus een top 5 het samenstellen en die dan via het bijgevoegde formuliertje aan ons opsturen. En dan gaan wij dus volgende week uh, tussen 2 en 4 onze uh, ja, top 20 over het jaar, uitzender van ja, de top. LP's die we gedaan hebben. het is heel gezellig. Uh, dus uh, doe massaal mee, er zijn al aardig wat stemmen binnen. Maar uh, de stemming sluit overigens op tweede kerstdag, dus op 26 december. Dat moet natuurlijk wel, want we hebben daarna een dag nodig om het hele verhaal natuurlijk uh, samen te stellen. Um, dus als je wil, ga lekker stemmen Het volgende nummer is uh, ja, een, Naar een tijd waar we eigenlijk Nu allemaal wel weer naar verlangen <coughs> Met al dat pokken weer Wat we de afgelopen week voor ons gehad hebben Dus uh, laten we het er maar eens draaien Mungo Jerry was ook jarenlang een nummer Of uh, wekenlang Nee, een die nummer. doen we nog niet Oh, doe je nog niet? Nee, right? Money Money Oh, doe eerst Money Money? Ja Oh, ik dacht eerst Mungo Jerry Nou ja, doe eerst Money Money Tom ja, James en de Sean Bells Daar komt hij. Lekker, daar gaat het om. Uh, dus vandaag eigenlijk, zou je kunnen met de kraker van de week. De, deze uitzending. Want ze ja. kraken allemaal. Wat doen. Maar dat kunnen we wel weer invoeren met deze rekjes. De kraker van de week die uh, gooien we er wel weer een keer in. Dat is wel leuk, want ze kraken allemaal leuk. Money, uh, money was dat van Tom, Tommy James en de Chandels. En die had ook nog een hit ooit, met Henkie of zo zo En nog meer van dat fraais. Um, de confrontatie, hè, moeten we doen. Ja, de confrontatie. De laatste, overigens. we gaan, we gaan uh, wat anders doen. Want je moet nooit te lang met zoiets voor door blijven gaan. En dan erbij, we zijn wat de Stones betreft... Uit uh, die periode zijn we eigenlijk klaar. Want, ja... De volgende LP is er eentje die uh, uitkwam nadat al de Beatles uit elkaar waren. En u weet, het ging ons om de Beatles en de Stones uit een vergelijkbare periode tegenover elkaar te zetten. Dat vonden we nou juist zo leuk. Nou, we zijn met die Stones LP dus klaar. Daar krijgen we straks het laatste nummer van. En dat uh, doen we dan ook maar met uh, de eerste LP van de White Album. Daar hebben we ook het laatste nummer van kant heen. Schitterend liedje van de Rolling, Rolling Stones. Nee, niet, op. niet op. van John Lennon Oh, sorry <tunctus> Ik vond hem wel mooi getaakt eigenlijk zo <tunctus> ja. <tunctus> ja. Ja. Voor de laatste keer mag je toch wel fout gaan ja. Nou maar ja De confrontatie Ja, de confrontatie ik zei... Wat krijgen we nou weer? We <having tunctus> <tunctus> ja, zijn bezig man Nou ja, oké okay, Ik wil uh, vertellen een mooi liedje geschreven uh, Van, uh, door John Lennon vooral En het uh, liedje gaat over zijn moeder John Lennon verloor zijn moeder op zeer jeugdige leeftijd. Zij werd uh, aangereden of doodgereden door een automobilist. En dat uh, was natuurlijk nogal ernstig. Dus John verloor op zeer jonge leeftijd al zijn moeder. En Johns moeder heette Julia. En daar gaat dit liedje over. Half of what I say is meaningless. But I say it just to reach you, Julia, Julia, Julia, ocean child calls me, so I sing the song. Shim. biedt gestilte vind ik altijd na afloop van dit liedje John Lennon, helemaal in zijn eentje en uh, <coughs> maakte er iets heel moois van, een liedje dat uh, hij dus schreef voor uh, voor zijn moeder en die hij op zeer jonge leeftijd uh, verloor en zijn vader uh, bekommerde zich ook al niet zoveel op hem vandaar dat hij uh, opgroeide bij zijn tante Mimi en oom George aan Menlove Avenue in Liverpool, ja ik kreeg uh, van een uh, kennis van me kreeg ik een uh, boek daar ben, ik, daar ben ik ontzettend blij mee, want dat, kwam uit, dat boek komt uit Amerika. En uh, daar staat werkelijk uh, over elk nummer van de Beatles in wat het betekent en waarvoor het geschreven is. Dus dat is eigenlijk wel heel erg leuk om die achtergrondinformatie daar uh, te lezen. Goed, nou, uh, niet te lang over de Beatles, we hebben de Stones ook nog natuurlijk. En dat is een Rolling Stones: the, the Rolling Stones. The Beatles. The Rolling, rolling, rolling, rolling Stones. Ja. The Beatles. The Rolling Stones. Hey! Kito. Gaal maar. la la, la, la, la, la. De confrontatie. Ja, het indrukwekkende slotstuk van de LP Let It Bleed. En Let It Bleed was de laatste Rolling Stones LP voor het Decca label Want ze gingen daar weg en ze begonnen hun eigen Rolling Stones records. En de eerste LP die daarop terecht kwam, natuurlijk was Sticky Fingers. Maar daar komen we niet meer naartoe. Want dit was de laatste confrontatie voorlopig. Misschien we in de toekomst wel weer eens iets gaan doen ermee. Maar we gaan nu eerst wat anders proberen in het nieuwe jaar. Je moet ze af en toe weer eens een beetje veranderen. Maar uh, het laatste nummer wat van de Stones is wel een buitengewoon indrukwekkend nummer uh, er worden heel wat mensen aan meegewerkt onder andere de vocalen uh, natuurlijk Mick Jagger dan de gitaar uh, doet Keith Richard de drums in dit geval Jimmy Miller dus Charlie Watts heeft hier niet op meegespeeld uh, Jimmy Miller op drums bas natuurlijk Bill Wyman piano, french horn en orgel Al Cooper en verder wordt er meegewerkt door het London Bach Choir en Madeline Bell, ook niet de eerste de beste Doris Troy en Nanette Newman Die zingen de background vogels Het geheel is gearrangeerd door Jack Nietzsche En dat doet ook nog mee op percussie uh, Rocky Dion Nou, dat allemaal uh, als laatste nummer Van die prachtige plaats Let it, bleed. Let it Bleed Een van de, vind ik, toch wel betere Stones LP's En dat heet natuurlijk You Can't Always Get What You Want En dat begint heel klassiek dat je niet denkt dat je in het verkeerde programma terecht gekomen Goedendag en welkom bij ZFM Klassiek.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 Yeah! yeah. practice at the art of deception well I could take Blijft schitterend. You can't always get what you want. Van de Rolling Stones van de LP Let It Bleed. Het laatste nummer van deze LP. En dit is dan ook het afscheid van de confrontatie voorlopig. Want we gaan in het nieuwe jaar weer iets nieuw proberen. We hebben al een idee van de 30 seconden van Maurice ofzo. <laughs> we nou, dat gaan invullen. Of oh, misschien hebben we gewoon de, de kraker van de week wel weer terug laten komen. Dat is misschien ook wel leuk. Uh, met al die leuke singeltjes die hier staan. Uh, we hebben er weer zo een. Uit uh, 70 of 71 in die buurt. En ook wekenlang stond dit nummer nummer 1. Op de, bij de toenmalige Veronica Top 40. Mango Jerry. Hoe kan het er straks al over? De tijd waar iedereen weer naar verlangt. De zomertijd. In the summertime. That you can find if a daddy's rich take a out for a meal if a daddy's poor, just do what you feel speed along the lane You a town or a tunnel 25 In de summertime was dat van Mungo Jerry Wekenlang stond het nummer 1 Prachtig liedje, erg gezellig um, En van Mungo Jerry Naar Roy Orbison is het natuurlijk maar Een kleine stap, jawel Een heel kleine stap En die gaan we dus nu draaien Roy Orbison Pretty Woman Dit was uh, Roy Orbison met Pretty Woman. Ook een nummer 1 neer. we hebben wel hoop nummer 1 hits vanavond. Oh, vanmiddag. Dat zijn allemaal nummers die ooit wel eens nummer 1 hebben gestaan. In die wereldberoemde Veronica Top 40. We gaan er nog één doen. En ook dat was een nummer 1. In 1965. Een plaat die uh, enorm uh, hoge ogen gooide. Vooral vanwege het feit dat uh, deze man. Die man uh, het, het knokken festival met dit liedje won. Het werd geschreven door Ray Davies van de Kings en um, ja, het is Dave Barry en het is vooral bekend geworden omdat die man ook van die, van die, van die een beetje, beetje vreemde gebaren erbij maakte. Maar goed, dat kan ik niet. Daardoor we hebben we geen webcam. Dus een, een, een raar effect. Ja, een strange effect was het wel. Dave Barry, this strange effect. gaat dit. Strange your on me. Die schreef het van de Kings. En um, het werd een grote hit, een dikke nummer 1 hit voor uh, Dave Berry. Vooral omdat hij daarmee in 1965 het klokkenfestival won. Ook zo'n soort zongfestival wat uh, elk jaar uh, dan live werd uitgezonden op de, op de televisie in België en Nederland. En het klokkenfestival was ook altijd wel leuk voor een ruil. Voor een en vooral ook omdat het landenploegen waren die daar tegen elkaar streden. Goed. Nou, oké. Okay. Uh, we zijn erdoor. We hebben het voor vandaag weer gehad. Het gekraak is afgelopen. En uh, ik herinner u nog maar even aan onze top 20. Volgende week dus, tussen 2 en 4 uh, gaan wij onze jaar top 20 uitzenden. Er wordt driftig gestemd, hebben we al gezien. En, uh, ja, ze zijn goed bezig met stemmen. Ze zijn goed bezig met stemmen. En, uh, het wordt een interessant verhaal. Dat, dat is, heb dat ik al gezien. Er zitten mooie uh, uh, uh, uh, tegenovergestelde en dat ja. soort dingen tussen. Het wordt, echt, uh, het wordt echt leuk. Het wordt echt leuk. Het wordt een, een leuke uitzending, want ik moet alleen 20 LP's meeslepen volgende week. Maar oké. Okay. Is uh, niet erg. Ik... Uh, Maurice heeft beloofd dat hij me komt halen met de vrachtwagen. Tot volgende week. Vol Bedankt voor het luisteren vandaag. Vooral uh, Puk en Lily. Ja. Puk en uh, <laughs> <Pick and> Lily. <laughs> Met het rode doekje. Ben je We wensen u een uh, fijne week. Fijne kerstdagen. Voor zover u daar wat mee heeft. En uh, wij zien elkaar volgende week, 28 december. Met onze top 20. En vooral stemmen. blijven stemmen. Ja, doe het voor. Maak je top 5. Ga naar de Ja. Daar staan 81 albums op. En ja. maak daar jouw top 5 van. Ja. Als het niet lukt, dan uh, doe je een zesde erbij. Als je echt zou zitten twijfelen, ja. Maar mag. die reken ik niet mee. Tuurlijk wel. Ja, tuurlijk wel. Ja, Daar ga nou, gaan we wat moois mee maken. Ja, dan en dan, wel. Wel, dan hebben jullie dus zelf een hele mooie top 20 samengesteld. Ja. En die gaan we dus tussen 2 en 4 volgende week woensdag draaien op vierde kerstdag. Ja. Want alleen wij Nederlanders hebben zoveel feestdagen. Ja. He? Dus dan doen we dat ook. Ja. Rut, mag ik jou weer bedanken voor ja. dit keer. En uh, Jan Zemmer ook voor de singles. Ja. Ik krijg wel een biertje week. van je, denk ik zomaar. Ja, ik krijg wel een biertje. Okay. Ik weet niet of ik er vandaag tijd voor heb, maar... Ah, ja, kom kom wel goed. Okay. Tot volgende week en volgende fijne week. feestdagen. Doei.